We hebben de vorige keer gezien wat zich natuurlijk bij Najashi, de koning van al-Habasha, heeft voorgedaan. We hebben ook gezien hoe Ja'far ibn Abi Talib, radhiyallahu anhu, het woord heeft gevoerd namens de moslim en hoe hij succesvol daarin is geweest. En voor Najashi zelf, dus de koning, was dit aanleiding om de islam te omarmen. Hij heeft dit weliswaar verborgen gehouden, hij heeft het niet naar buiten gebracht, maar hij is wel moslim geworden. En de reden waarom hij dit niet naar buiten heeft gebracht, is omdat zijn volk was, je kunt zeggen, vastgeroest in deze valselijke overtuiging van hun dus het was moeilijk om naar buiten te brengen. Hetzelfde is ook Herakl, de koning van de Romeinen, overkomen. Ook hij was op een bepaald moment overtuigd van de boodschap van Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Maar in tegenstelling tot een Najashi heeft hij zijn islam niet uitgesproken. Hij is geen moslim geworden. Maar een daarentegen wel. Dus hij heeft dit wel verborgen gehouden, want hij wist dat de mensen dit nood zouden accepteren van hem. In Sahihain vinden wij een overlevering waarin staat dat de boodschapper van Allah, op de dag dat Najashi het leven liet, overleed, dat hij samen met de metgezellen naar Al-Mosalla ging. Al-Mosalla is een gebedsplaats in de open lucht. De vaak verzamelen de mensen zich in Al-Mosalla voor bijvoorbeeld het Eergebed. De profeet is samen met, met de metgezellen naar Mosallah gegaan. en heeft het dode gebed voor Najashi daar verricht. Ook is overgeleverd dat zijn werkelijke naam Ashama was. Zo heette hij. Ashama. Het was zijn echte naam van Najashi Want een Najashi is slechts een titel. die een koning van El Habasha draagt. Maar zijn echte naam was. As zo heette hij. In Sahih al bukhari lezen wij dat de profeet heeft gezegd... ...vandaag is een rechtschapen man overleden... ...staat op en verricht het dode gebed voor jullie broeder As-Hamma. En een van de mensen die beproefd werd vanwege zijn verdediging van de profeet... ...was Abu Bakr al -Saddik. Als er iemand is die het voor de profeet vanaf het begin heeft opgenomen... Dan is het wel Abu Bakr radiallahu anhu. Vandaar dat ook hij besloot te emigreren naar al -Habasha. Ook hij besloot op het moment te emigreren naar al -Habasha. In Sahih al bukhari lezen wij dat Aisha radiyallahu anha heeft gezegd. En Aisha is de dochter van Abu Bakr. Ze zegt sinds ik mij kan herinneren waren mijn ouders moslims. En er ging geen dag voorbij of de profeet... Bezocht ons huis in de ochtend en in de avond. Dus twee keer per dag kwam hij langs. Sallallahu alayhi wasallam. Dus hij was goed bevriend met Abu Bakr. Toen de moslims werden beproefd. Vertrok mijn vader naar al-Habasha. Vertrok mijn vader naar al-Habasha. Totdat hij aankwam bij Bakr al-Ghimaad. En Bakr al-Ghimaad is een plaatje. Gelegen op een afstand. Van vijf nachten. Van Mekka richting Jemen. Bakr el ghimaad is een plaatje. Gelegen op een afstand van vijf nachten van Mekka richting Jemen. Dus als je richting Jemen zal lopen. Vijf nachten lopen. Dan kom je bij Bakr el ghimaad aan. Daar kwam hij Ibn Dugana tegen. Dus Abu Bakr kwam. Ibn el komt hij daar tegen. Die het hoofd was van een stam genaamd Al-Qaarah. Hij vroeg hem, waar ga je naartoe, o Abu Bakr? Waarna Abu Bakr tegen hem zei, ik ben door mijn volk weggejaagd. En ik wil de aarde rondtrekken om mijn Heer te aanbidden. Nou, wederom een bevestiging van hetgeen wat we hebben gezegd in het verleden. Als men moet kiezen tussen zijn geloof en zijn woonplaats, dan kiest hij natuurlijk voor zijn geloof. Dus Abu Bakr is vertrokken. Hij zei, ik wil de aarde rondtrekken om mijn heer te aanbidden. Dan zoek ik maar een andere plek waar ik mijn heer kan aanbidden. Ibn al Dogana zei op dat moment tegen hem, iemand zoals jij, o Abu Bakr, gaat niet weg uit zijn woonplaats. En wordt daar vandaan ook niet weggejaagd. Jij bent namelijk iemand die zorg draagt voor de behoeftigen. De familiebanden onderhoudt. De gast goed behandelt En opkomt voor de waarheid. Dat ben jij, Abu Bakr. Ga terug. En aanbid jouw heer. In jouw woonplaats. En ik zal als beschermer voor jou optreden. Ik zal als beschermer voor jou optreden. Keer terug. En Ibn al ging dan ook met Abu Bakr. Anhu, terug naar Mekka. En bracht een bezoek aan de grote mannen van Quraysh. Waarom? Om hen te vragen. Abu Bakr met rust te laten. Dus hij bewees. Abu Bakr radiyallahu anhu. Hun dienst. Hij is langs iedereen gegaan. De grote mannen. Om bekend te maken. Dat voortaan. Abu Bakr. Onder zijn bescherming. Valt. Dus laat hem met rust. <tus> Toen zeiden ze tegen hem. Dat hij mocht blijven. Dus Abu Bakr mocht blijven. Mits hij zijn heer thuis aanbidt. Dus hij mocht dit van hen. Niet openlijk doen. Hij mocht met zijn geloof. Niet naar buiten treden. En waarom? Want zij vreesden voor hun vrouwen en kinderen. Vreesden voor hun vrouwen en kinderen. In eerste instantie gaf Abu Bakr hieraan gehoor. Maar daarna besloot hij in de binnenplaats van zijn huis een moskee in te richten. Waarin hij het gebed verrichtte en de Koran reciteerde. En de binnenplaats, zoals jullie weten, die is onbedekt. Die is gewoon open. Als hij daar het gebed zou verrichten, dan zou iedereen hem horen. Als hij daar de Koran zou reciteren, dan zou iedereen hem horen. En Dat heeft hij bewust gedaan. In eerste instantie heeft hij ingestemd daarmee. Hij zei prima, ik zal voortaan binnen mijn huis mijn Koran voordragen, mijn gebed verrichten. Maar daarna is hij erop teruggekomen. Daarna is hij erop teruggekomen. En hij vond dat het nodig was om met zijn geloof naar buiten te treden. En dat is hoe het dient te zijn. Iedere moslim moet in de gelegenheid, als we het hebben over vrijheid, een moslim moet in de gelegenheid worden gesteld om zijn geloof naar buiten te brengen. Om met zijn geloof naar buiten te treden. Dus Abu Bakr is erop teruggekomen. En hij is gaan zitten in zijn binnenplaats en begon met het voordragen van de Koran. Hierdoor... ...verzamelden de vrouwen en de kinderen van de Moussyrikin... ...de vrouwen en de kinderen van de ...zich rondom zijn huis... ...om naar zijn mooie recitatie te luisteren. En Quraysh besloot op dat moment... ...Ibn Dogana wederom te benaderen. Om hier natuurlijk iets aan te doen. En Ibn Dogana ...benaderde op zijn beurt... ...nadat Quraysh met hem had gesproken... Hij benaderde Abu Bakr radiallahu anhu met de vraag of hij zich aan de eerder gemaakte afspraken kon houden. Anders zag hij zich, dus Ibn Dughana, zag hij zich genoodzaakt om Abu Bakr geen bescherming meer te bieden. We hebben afspraken gemaakt, als jij je afspraken niet nakomt, dan kan ik niks meer voor je betekenen. Want hij wilde natuurlijk onder de Arabieren niet bekend staan als iemand die zijn afspraken niet nakomt. Toen besloot Abu Bakr radiallahu anhu, afstand te nemen van de bescherming... van Ibn al-Dughana. Hij zei... ik hoef je beschermen niet meer. En hij... zei dat hij volstaat met de bescherming... van Allah. Dus... hij volstond met de bescherming van Allah... subhanahu wa ta'ala. En natuurlijk... uit dit verhaal valt wederom, zoals ik al... eerder aangaf, de grote... invloed die de... Koran had op de Arabieren. Of het nou... mannen, vrouwen of kinderen waren. Iedereen was... ondersteboven... Van de Koran. Benu Hashim. En Benu Abdul Muttalib. Brachten als gevolg van de boycott. Drie jaar. Door in hun streek. In hun ship. Afgezonderd van de buitenwereld. Afgezonderd van de west. Ze hadden in die periode. Heel veel te verduren. Gehad. Maar uiteindelijk bracht Allah. Subhanahu wa ta'ala. Een aantal vooraanstaande mannen. Van Quraysh ertoe. Om een einde te maken. Aan dit onrecht. Een aantal vooraanstaande mannen. Onder de Mosrikien Die vonden het tijd worden. Om een einde te maken. Aan dit onrecht. De persoon die het voortouw nam. Was. Niemand minder dan Hisham. Ibn Amr. Ibn Harif. De persoon die het voortouw nam. Wat dit betreft. Was Hisham. Ibn Amr. Ibn Harif. Een vooraanstaande man binnen Quraysh. Hij ging naar Zuhair ibn Abi Umayyah. En Zuhair ibn Abi Umayyah zijn moeder was Atika bintu Abdel Muttalib. Atika bintu Abdel Muttalib. Dus de tante van de profeet Mohammed sallallahu wasallam. Dus hij ging naar hem toe. En zei tegen hem. O oh Zuhair. Hoe kun je het over je hart halen om voedsel te eten? kleren te dragen vrouwen te huwen terwijl jouw ooms daar zijn waar ze zijn hoe kun je dat doen met andere woorden jij eet, jij drinkt, jij slaapt jij trouwt vrouwen terwijl je eigen familie, je eigen stam je wordt uitgehongerd sommige van hen vallen dood kinderen vallen dood, vrouwen vallen dood hoe kun je dat over je hart halen zei hij tegen hem ze kunnen niks kopen ze kunnen niks verkopen. En zij kunnen niet huwen, zoals je weet. Ik zweer bij Allah, zei hij. En kijk hoe hij heer bespeelt. Hij wil dat er een gevoel van eer bij hem aangewakkerd wordt. Hij zei tegen hem, ik zweer bij Allah. Als deze mensen, ooms, waren geweest van Abu hakam ibn Hisham, dus Abu Jahl, En jullie zouden hem vragen dit te doen wat jullie hebben gedaan, dan zal hij hier zeker niet akkoord mee gaan. Zeker weten, kan ik je garanderen. Zoheer zei op dat moment, oh Hisham, en wat zou ik moeten doen? Ik ben maar één persoon, één man. Zal ik naast mij nog een persoon vinden, die bereid is mij bij te staan, dan zal ik een einde maken aan deze boycott. Als ik maar één persoon kan vinden, die mij kan steunen en bijstaan, toen zei Hisham op Noam tegen hem. je hebt die ene man reeds gevonden. Met andere woorden ik ben het. Ik ga je bijstaan. Ik ga je helpen. Geen probleem. Dus hij zei tegen hem. Je hebt die ene man reeds gevonden. Zoheer zei op dat moment. En wie mag het zijn? Hij antwoordde ik. Ik sta je bij. Waarna Zoheer zei. Laten wij nog een derde persoon vinden. Die ons hierbij kan helpen. We hebben nog een aantal mensen nodig. Ze gingen vervolgens naar Mut'im ibn Adi en zeiden tegen hem. Dus ze gingen naar Mut'im ibn Adi en zeiden tegen hem: O Mut'im, stemt het jou om te zien hoe twee stammen van Banu menef worden uitgehongerd? Stemt het jou, ben je daar tevreden mee? Kun je dat over je hart halen? Twee stammen, Arabische stammen, die worden uitgehongerd, terwijl jij hiernaar kijkt zonder iets te ondernemen? Deze woorden waren voldoende om bij Motaim een gevoel van verontwaardiging op te roepen over deze zaak. En hij sloot zich aan bij deze twee mannen. abul Bakhtari ibn Hisham was de vierde persoon die zich bij dit groepje rechtvaardige mannen had aangesloten. De vijfde en laatste persoon die de groep versterkte was Zuma ibn al-Aswad ibn al Muttalib. En diezelfde nacht kwamen zij bij elkaar en besloten zij een einde te maken aan het verbond wat door Koreis onderling was getekend. Ze zeiden, einde verhaal, morgen gaan we daar een einde aan maken. Het Moet afgelopen zijn. En jullie weten natuurlijk dat Koreis, als het ging om de afspraken die hieromtrent waren gemaakt, dat ze die afspraken, dat zij die punten had vastgelegd op een blad. En het blad werd vervolgens op de muur van het Kaaba opgehangen. Als herinnering voor iedereen. luister mensen. Wij helpen ben U Hashim niet. Wij helpen Benul Talib niet. Niemand trouwt met hen. Niemand verkoopt iets aan hen. Niemand koopt iets van hen. Dus die punten waren opgehangen aan de muur van El Kaaba. En Zuhair was degene die het woord op zich zou nemen. Toen de ochtend aanbrak. Trok hij zijn kleren aan. Zijn mooiste kleren aan. En begaf zich richting de Kaaba. Hij verrichtte zeven keer de rondgang. En kwam vervolgens op de mensen af. En zei tegen de mensen die daar zaten. Hoe kunnen wij eten? Hoe kunnen wij ons kleden? Terwijl ben Hashim bijna vernietigd zijn geraakt. Dus hij sprak ze aan op hun gevoel. Ze kunnen, zei hij, niets verkopen en niets kopen bij Allah ik zou niet opgeven totdat ik dit onrechtvaardige blad heb verscheurd ik ga hem verscheuren ik maak er een einde aan Abu Jahl die ook naast de moskee zat die riep op dat moment als antwoord daarop jij hebt gelogen want bij Allah je zult het niet verscheuren je komt er niet aan zei Abu Jahl en deze man, subhanallah, blijft je verbazen. Hoe ver hij is gegaan in zijn vijandigheid... ...jegens de islam... ...jegens de profeet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maar op dat moment riep... Zuma ibn al-Aswad... ...die ook tot die vijf mannen behoorde. Hij riep... ...jij bent nog een grotere leugenaar. Jij bent de grootste leugenaar. Zei hij tegen hem. Want wij waren het niet eens met de inhoud van dit blad... ...toen het geschreven werd. Ze maken afspraken... En leggen deze vervolgens iedereen op. Iedereen dient zich hier aan te houden. Ik was er niet bij. Zei hij. Abu'l-Bachtari. En Mut'im ibn Adi. voegden zich bij de woorden van Zuma ibn al-Aswad. En natuurlijk als zij zien. Als Korees zien. Dat deze grote mannen zich allemaal. Op één lijn bevinden. Dan werd het lastig. Dan werd het moeilijk. Dus ook zij voegden zich. Bij de woorden van Zuma ibn al-Aswad. En zeiden. Wij distancieren ons van wat daarin geschreven staat... en willen er niks mee te maken hebben. Daarna stond... een mot'im ibn Adi op... om het blad van de muur af te halen. Maar tot zijn verbazing... zag hij dat het blad... grotendeels door insecten was opgegeten. Het blad was grotendeels... door insecten opgegeten. Met uitzondering van de woorden... Bismikallahumma. In de naam van Allah. Waarom? Want de enige woorden die ertoe doen, die enige waarde hebben van hetgeen wat was opgeschreven, zijn natuurlijk de woorden Allah. En meer niet. De rest was niks anders dan onrecht. Onrecht dat anderen was aangedaan. Korees werd verslagen door een insect. En uit deze gebeurtenis blijkt eigenlijk dat... Uh, ...de waren mensen waren... ...die gekenmerkt werden... ...door slimheid. En gekenmerkt werden... ...door goede karaktereigenschappen. Het waren goede mensen. Want ondanks het feit... ...dat een aantal... ...de geschillen tussen hen... ...en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ...wilden gebruiken om een oorlog... ...om een strijd te ontketenen... ...dus een strijd te laten losbarsten... ...stonden er toch mensen... ...uit hun midden op... Die dit tegenhielden. Het waren wijze mensen, slimme mensen. En dat is dan ook een van de redenen waarom zij, buiten de rest, dus de Arabieren, werden gekozen om als eerste deze grootste boodschap te dragen en te ontvangen natuurlijk, en met de Koran toegesproken te worden.